Uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Het waterschap Brabantse Delta is erin geslaagd om het lek in een rioolleiding bij de Westerschelde goed te dichten. Sinds het middaguur loopt er geen nieuw vervuild water meer naar de Westerschelde. De noodreparatie werd gisteravond uitgevoerd. De hele nacht is getest of de herstelde leiding werkt. In de buis zit nu nog rioolwater. Het duurt nog een paar uur voordat er weer 100% schoon water de Westerschelde inloopt. Sinds vrijdagmiddag liep er ieder uur 3 miljoen liter rioolwater de Westerschelde in. Het veroorzaakte een grote zwarte vlek in het water en stankoverlast voor omwonenden. In Syrië zijn troepen van president Assad met tanks twee steden binnengevallen... waar veel tegenstanders van het regime zitten. De steden Rastan en Talbissee worden onder vuur genomen met artillerievuur. Dat zijn berichten dat er zeker twee doden en veel gewonden zijn gevallen. De demonstranten komen al maanden in opstand tegen president Assad... die weigert concessies te doen en probeert met geweld... iedere betoging in Syrië de kop in te drukken. Op Malta heeft een kleine meerderheid van de bevolking... zich in een referendum uitgesproken voor het recht op echtscheiding. Malta is samen met de Filipijnen het enige land ter wereld... waar echtscheidingen verboden zijn. En alle inwoners zijn streng katholiek. Voorstanders van het recht op echtscheiding zijn opgetogen. Het brengt Malta in de moderne tijd, waarin kerk en staat eindelijk gescheiden zijn, zei een woordvoerder. In de servicehoofdstad hoofdstad Belgrado wordt vandaag opnieuw gedemonstreerd tegen de arrestatie van Ratlo Madic. De oude bosnisch Servische generaal werd donderdag opgepakt. Via zijn advocaat heeft hij de demonstranten opgeroepen om kalm te blijven en geen rellen te veroorzaken. De betoging in de Servische hoofdstad begint vanavond om 7 uur... en is georganiseerd door de Servische Radicale Partij. Die ziet Mladic als een held... en wil niet dat hij wordt overgedragen aan het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Het weer in het noorden kans op een bui. In de rest van het land ook af en toe zon. En het wordt 16 tot 21 graden. Morgen wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS-journaal. NOS, NOS, NOS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 Goedemiddag, we zijn er tot de 6 uur. Playoffs om Europees voetbal. Zinderend, spannend bij Groningen tegen Ado Den Haag. Achter Niemeijer. En wie had dat gedacht? Na die 5-1 overwinning. Die mokerslag die Groningen lijkt te krijgen afgelopen donderdagavond. We spelen nog een dik kwartier. De tijd is er nog wel. Het staat 4-1 voor Groningen. Kansen geweest op de 5-1. Die een verlenging zou betekenen. Een vlammend schot naast de meter van Matafs. Hij scoorde eerder in deze wedstrijd. Matafs nu ook weer in balbezit. En die jaagt maar door. En nog een keer Matafs gezien met een stiftbal op de lat. Zwaar gehinderd werd hij en dat was weer een kans. Nu misschien nog één voor Bakuna. Nee! De voorzet vanaf de rechterkant van Matafs op Bakuna gaat uiteindelijk voorbij de goal. ...van Den Haag, dat nog lang niet zeker is van Europees voetbal... ...dat voorronde-voorronde-ticket. Het staat 4-1 met nog een tikken kwartier op de klok. Bij, om promotiedegradatie gaat het om half drie bij Excelsior tegen Helmond Sport... ...en om half vijf bij VVV tegen FC Zwolle. Ook een heleboel andere sporten wat te denken van die prachtige straatrace. Ze noemen het Formule 1 in Monaco. Ronald van Dam. Ja, daar zijn we net begonnen aan die klassieker in de straten van Monaco... met op pole position, hoe kan het ook bijna anders, Sebastian Vettel. En die heeft hij verzilverd, want hij duikt als eerste richting het casino... voor de McLaren van Jensen Button. Alonso een goede start, die heeft Mark Webber ingerekend. En Michael Schumacher op de vijfde plaats met zijn beste qualifying van dit seizoen. 23 auto's, maar we missen Sergio Perez, de Mexicaan, gisteren in de kwalificatie... recht uit de tunnel door en dan hup, doorschieten. En hij is zodanig gewond, niet ernstig gewond, maar in elk geval... Al gewond genoeg om vandaag niet te mogen starten. Het wordt een hete middag in Monaco. En er is een heleboel andere sport, zei ik u al. Wat te denken van de open Franse kampioenschappen. Straks het Zwitserse onder onsje. Bijvoorbeeld wat we gaan volgen. De hockey, de eerste wedstrijd van de vrouwenfinale. Tussen Laren en Den Bosch. Handbal, de tweede wedstrijd uit de finale tussen de Lions en Volendam. De zevende en beslissende wedstrijd in de basketbalfinale. 3-3 staat het in de serie. Maar vandaag komt er een Nederlands kampioen. Leiden tegen Groningen. Later op de middag de FBK Games. Natuurlijk in Hengelo. Waar hij op de hoogte of Steven Kruiswerk in de top 10 kan blijven. In de laatste tijdrit van de Gilles. Italia. Het zeilen in Medemblik, het roeien in München, kan bijna niet op mijn blaadje. Muziek. Right side one, cause side God's on our side It had to be done, it's a pity, a pity man died We cannot, we cannot allow, that treasonous right and we, we, right we must, we must show them now, we don't need to lie We haven't, haven't a doubt, that we are in the right If you don't look out, you'll That's suffer yeah, on their right life. The heroes return and the royalty attend, while the angels learn that the. Pain Vliegt uit 1983. Wat fun en de right side one. We gaan naar Groningen, Ado Den Haag. Doelpunten vielen als rijpe appelen. Maar de laatste is toch van 20 minuten geleden, mee. Zo is dat. De truc is er nog wel altijd van FC Groningen. 10,5 minuut officiële speeltijd nog. Als Adjilor in het veld komt voor Hiarije. Er Een vrije trap is bij die 4-1 voorsprong voor Groningen. Bal door Grankvist richting het strafschopgebied van Den Haag gebracht. Maar. Daar verdedigd. Het is tijd zoeken naar de lange man daar voorin. Virgil van Dijk die nog in de fout ging bij de gelijkmaker. De 1-1 van Lex Immers toen het allemaal overleed voor Groningen. Maar hij scoorde er daarna 2 in de punt van de aanval. Zorgt hij voor heel veel onrust. Achterin bij Den Haag heeft al schotmogelijkheden opgeleverd voor Mataf die er tot nu toe dus niet ingingen, Want je hebt gelijk, het is even geleden dat Groningen scoorde. Ze vielen als rijpe appelen, maar het is echt nog niet voorbij voor Den Haag. Balbezit voor Groningen aan de rechterkant van het veld. Piquet, de linksback moet aan de bak, maar heel veel ballen vallen voor Groningen. Nu voor Agilore, Andersson aan de linkerkant. Staat alweer bij het strafschopgebied van Den Haag. Voorzet komt en daar wordt er gegleden, maar dat is daar iets die er niet aankomt. Dan kan misschien Vissen. De invaller van Den Haag weg richting Kubik. De andere invaller die toch wel enigszins verrassend... de man die gaat vertrekken naar het grote Rusland. Het grote geld ook gaat pakken daar. Hij komt er niet aan. Hij werd op de bank gezet. Terwijl hij toch eigenlijk een van de mensen in de droom voorhoede was. Andersson aan de linkerkant. Punt op gebied. Daar is een paasje binnen door. Matafs gaat schieten. Matafs nog altijd en eh, maait over de bal heen. Dan is die bal getoucheerd door een verdediger. Maar toch door Matafs als laatste op de achterlijn geen corner... Den Haag kan weg met vissen, Halverwege de eigen Haagse helft. En dan trapt hij de bal in het blauwe hinein. Het enige wat de doelman van Groningen hoeft te doen is er achteraan rennen om die bal op te pakken. Er moet een ingooi komen. Het zou me niet verbazen als Van Lodi neemt. Ja. Verrassend, Luciano Silva. de doelman die laatst toch speelde tegen Den Haag donderdag en die het hele seizoen eigenlijk speelde. Hij zit op de reservebank bij Groningen, net als drie anderen. Maar Tafs is terug van zijn liesblessure en is belangrijk. Misschien komt hij wel aan de bal. Nee, want er wordt weggehaald door de Rijk. Bal schiet tot bij de hoogte, tot hoogte van de middenlijn. Dan in het das van het veld. Groningen weer met Stenman. Meter of 3-4 over de middenlijn aan de linkerkant. Weer zo'n hoge bal. Maar tafs misschien. Nee, de bal moet goed vallen. Dat gebeurt niet. Bij Piqué. En Piqué kan de bal naar voren trappen. Waar Krankvis bij de middenlijn weer net zo makkelijk oppakt. Nog een minuut of acht voor een verlenging voor Groningen. Het staat 4-1 en het zou dus 5-1 moeten zijn voor een verlenging. Inhalen is lastig in Monaco. De Grand Prix Formule 1, Ronald van Dam. Ja, dat klopt. Zelfs met uh, dat cash-systeem wat je extra PK's geeft... en die beweegbare achtervleugel lukt het bijvoorbeeld Lewis Hamilton niet. Die rijdt op dit moment op de tiende plaats om Michael Schumacher voorbij te komen. Ik dacht even dat Schumacher op de vijfde plaats geeft... maar dat was zijn teamgenoot Rosberg die goed weg was... dat Schumacher zijn auto gewoon eigenlijk niet aan de praat kreeg. En nu op de negende plaats rondrijdt. Ja, het is een bijzondere Grand Prix. Eentje in het rijtje van de 500 mijl van Indianapolis. Die vanavond wordt gereden in Amerika. En natuurlijk de 24 uur van Le Mans. De klassieker in de Formule 1. Een geweldige race door de straten van Monaco. Waar de vangrail altijd heel dichtbij is. En een foutje is onvergevelijk. Dat bleek gisteren wel in de kwalificatie Sergio Perez. Nou ja, een foutje. Hij kon er weinig aan doen. Maar hij verloor zijn auto bij het uitkomen van de tunnel. Gleed over een hobbel via de vangrail de barrière in. En is dus uitgeschakeld de rest van het weekend. Hij verpestte ook een beetje de kwalificatietraining. Op dat moment waren de top 10 coureurs één keer buiten geweest. Met Vettel op pole position en Lewis Hamilton bijvoorbeeld. De man die toch het snelste bleek in de eerste en de tweede sessie van die kwalificatie. Ja, die kon niet meer een snelle tijd neerzetten. En moest dus de race uiteindelijk als negende beginnen. En dat kwam allemaal door die crash van Sergio Perez. De coureur van het Sauberteam. We zijn inmiddels zeven van de 78 ronden onderweg. Aan de leiding Vettel. Die al een gat heeft geslagen van 4,5 seconden. Met Jensen Button op de tweede plaats. Daarachter dan Fernando Alonso. Die weer een hele goede start had. En het is lang geleden dat Ferrari hier heeft gewonnen. In 2001 via Michael Schumacher. Weber op de vierde plaats. De man die vorig jaar hier won van pole position. Hier hoopt hij te kunnen winnen vandaag. Maar het wordt ook voor hem een lange weg. Dan Rosberg op de vijfde positie. Massa ligt zesde. En Pastor Maldonado. De rookie met de Williams. Op dit moment op de zevende plaats. Doet het heel erg goed al dit weekend. Maar het is een hele lange middag hier in Monaco. Acht ronden gehad van de 78 in totaal de leider, Sebastian Vettel. Open Franse tenniskampioenschappen. Roland, Garros, Marcella, Mesker. Geen Nederlanders meer. Wat is vandaag? De, de Zwitsers hè? doen het onderling. Ja, ze zijn net begonnen. Ik kijk naar het breakpoint van Federer in de vierde game. En dat benutten hier na een afzwaaier van Stanislas Vavrinka. De nummer 14 van de wereld, de man die Thomas Schorel hier in de tweede ronde uitschakelde. En zo komt Roger Federer dus vroeg in de wedstrijd, aan het begin van de eerste set, op een 3-1 voorsprong. Ze kennen elkaar natuurlijk goed, hebben ook Olympisch Goud met elkaar gewonnen in Beijing. En Federer, ja, die staat 8-1 voor in onderlinge ontmoetingen, is dus wel de favoriet. Maar je weet het bij Vavrinka niet, hij uh, was indrukwekkend in zijn wedstrijd in de vorige ronde tegen Tsonga. Stond toen twee sets en een break achter en uh, wist die wedstrijd toch te winnen. Maar ja, Federer is uh, momenteel in bloedvorm. Heeft nog geen set verloren. Speelde uitstekend tegen Lopez in de eerste ronde. Tegen Tipsarovic in de tweede ronde. Die declasseerde hij. En uh, ja, het lijkt alsof hij uh, vrij uitspeelt. Uh, geniet op de baan. En lekker in de schaduw van Nadal en Djokovic. Want daar gaat natuurlijk alle aandacht uh, ja, naar uit. En ja, Federer is wat dat betreft een hele gevaarlijke, denk ik hoor. Ook dit jaar op het crevel van uh, Roland Garros. 3-1 dus in de eerste set. Uh, ik kan nog even vertellen dat bij de vrouwen weer de zoveelste verrassing heeft plaatsgevonden. Want na Wozniacki en na Kleisters ligt nu ook de nummer drie geplaatste speelster. De Russin Vera Zwinarova uit het uh, toernooi. Zij verloor van een landgenote, een jonge speelster, 19 jaar pas. De jongste uit de vierde ronde. Anastasia Pavluchenkova. Een uh, moeilijke naam, maar wel een naam om te onthouden. Want ze is al vanaf haar zestiende aan de wereldtop bezig. Was bij de junior jarenlang ongeslagen. oud wereldkampioenen bij de jeugd. Pas 19 jaar. En ze staat dus nu in de kwartfinale en verslaat de nummer 3. Dus bij de vrouwen is het spannend, is het open. Ja, wie gaat het dan winnen? Azarenka misschien, Skia wonen, Nali, Sharapova. Zeg het maar. Of het wordt misschien een heel nieuw gezicht. Maar voorlopig, federer Favrinka net begonnen in de Best of Five. 3-1 voor de nummer 3 van de wereld, Federer. Veel op het spel bij Groningen-Ado. En dus gebeurde van alles. Ragnar Niemeijer. Veel emoties binnen de lijnen. 4-1. Nog een minuut of 4. En Van Dijk naar de grond in het strafstopgebied van Ado. De scheidsrechter Björn Kuipers wil geen penalty geven. Zoals hij net ook geen groot wilde geven aan Van Hoek. Die zijn arm gebruikte om zijn tegenstander een tik te geven. Ja, echt slaan is het niet. Maar een slaande beweging was daar wel waar te nemen aan de zijkant. De emoties liepen op, terwijl het nu ook zo is aan de overkant. Als er nog maar eens geel komt voor Kubik, de invaller. Want hij tikt de bal even weg. Nog bij met Verhoek en Stenman dan nog. Even geleden dus aan de andere kant van het veld. Hier vlak voor de testtribune in de Euroborg. Ja, je zou daarvan kunnen zeggen uitermate onsportief. Wat uh, de een doet. Wat Verhoek doet. Want hij gaat steeds in dat hoekje staan. Dat zorgt ervoor dat iedereen bij Groningen boos wordt. Samen met Immers. Dan staan ze daar tijd te rekken. En dan, uh, ja, dan fluit de scheidsrechter. Is iedereen boos op iedereen. Dan is er dus dat tikje van Verhoek. Allemaal in de minnen geschikt. Nog drie minuten. Bal van Van Loo gaat naar voren. Die onderbreking hebben ervoor gezorgd dat de druk van Groningen minder is geworden. Maar, maar, maar! Wat een vlammend schot is dat van Noren Mamedov. De bal gaat uiteindelijk een paar meter naast. Links van de goal van Coutinho. Wel een corner voor FC Groningen. En de emoties lopen op. Het publiek gaat erbij staan. want. Niemand kan meer op zijn stoel blijven zitten. Die corner komt van Andersson. Gevaarlijk in de doelmond. Gekopt door Stenman. En dan gaat hij. dan gaat hij niet. Want hoe kan het dat die bal weg is? Die is met de hand aangeraakt. Er komt een penalty. En dan moet er rood komen. Ja, er komt ook rood. Ik denk dat het Piqué is. Dit is het moment. Dit is het moment waar Groningen op gewacht heeft. Van de Brom heeft het niet meer. De trainer van Den Haag aan. De zijkant van het veld. De revers van zijn jasje staan omhoog. Van alle emoties die door hem heen trekken. En er komt dus een penalty. Het was een geheide goal geweest, want uh, het was een open kans. En Matafs staat achter de bal. De herhaling is op de monitor te zien. Ik moet het nog een keer kijken. De bal komt op de paal. En wordt uh, dan aangeraakt die inzet van uh, Matafs. Die komt op de arm van Piquet. Je zou zelfs nog kunnen discussiëren, hangt die arm daar niet gewoon? Maar daar wil de scheidsrechter op dit belangrijke moment niet aan. Mattafs voor de verlenging, de 89e minuut. Jongens, jongens, jongens, wat zou Adelbert het dan weggeven in de Euroborg? Lang wachten voor Mattafs. want de administratie moet op orde worden gebracht... door de scheidsrechter, door Kuipers... die dan uiteindelijk een keer de bal op de stip legt... waar Groningen dat al een aantal keren eerder had gewild. Mattafs doe het voor een verlenging. Ja, hij doet het. Hij trapt de bal er laag in, rechts in de beneden. Hoe Coutinho gaat enigszins richting die kant... Maar heeft uiteindelijk geen antwoord en zo staat het 5-1. Net wel, Groningen heeft nog niets, maar ADO heeft ook niets meer. Twee keer 15 minuten verlenging lijkt er eraan te komen. Maar wat kan er nog in de Euroborg. De goal van Matans uit de penalty. En uh, gaan we maar eens bij het vrouwenhockey kijken, Gerard. Ja. Het is iets rustiger, denk ik. Gisteren de mannen van Amsterdam kampioen. Vandaag de eerste finale wedstrijd bij de vrouwen. Laren tegen de club die gewoon altijd kampioen wordt, Den Bos. Ja, maar mijn Haagse hart wordt wel een beetje op de proef gesteld daar in Groningen. moet ik uh, mee beginnen, natuurlijk. En dat hart heeft uh, hier vandaag zoveel. Wordt nog, nog niet erger, Gerard, gezien. Het, wordt nog het, erger. Dat denk best. ik ook. Erop en erover heet he, dat. Ja. ja. En hier kijken we dus naar Laren tegen Den Bosch. De finale van het uh, Nederlands kampioenschap bij de vrouwen, bij het hockey. Dus dezelfde finale als vorig jaar. Toen had Den Bosch uh, voor haar elfde, elfde titel uh, in twaalf jaar twee wedstrijden nodig. Op Laren werd het uh, na strafballen een gewonnen Den Bosch. En in Den Bosch werd het toen gewoon 2-0. Vandaag wordt het anders, zegt Lara van tevoren. En Lara zegt dat misschien met enig, uh, enig recht... omdat Den Bosch uh, bijvoorbeeld Janneke Schotman mist... ten opzichte van die proef van vorig jaar. En uh, Lara heeft daar Naomi van Aster bij gekregen... maar is nog wel zonder uh, Mink Smeets die afgelopen vrijdag... Beviel van een zoon. Xavi heet uh, de jongeman. En zij is er natuurlijk niet uh, bij in uh, Laren. Met haar ploeg die ze vorig jaar helaas voor haar... ze wilde zo graag uh, afscheid nemen met een kampioenschap. Geen kampioen werd. En nu is het 1-0. Voor Den Bos. De bal valt goed. Precies goed voor Vera Vorstenbos. Een afgeslagen strafcorner was het van Maartje Pouwen. Maar die strafcorners die zijn bij Laren of bij Den Bos op dit moment niet zo gevaarlijk. Tegen Amsterdam kreeg ze er een stuk of 17 te nemen en scoorde maar één keer. Nu heeft ze er inmiddels al twee gekregen. Die leverde niets op. Maar wel uiteindelijk het doelpunt van Vera Vorstenbos. Met nog te spelen. 17 minuten in de eerste helft. Staat Den Bos, de kampioen, op weg naar haar. 12e titel in 13 jaar. Staat met 1-0 voor tegen Laren. Groningen ADO Den Haag is de verlenging al feيترachtig. We zitten in de extra tijd die duurt nog een minuut of wat is het twee. ietsje meer. Wat een lekkere invalbeurt voor Kubik, maar niet heus want hij valt in. En wordt ook weer tot zijn eigen woede uit het veld gehaald. Bosgaard is erbij gekomen om verdedigend de boel wat meer dicht te krijgen achterin bij Adel Den Haag. Balbezit aan de zijkant voor Sparf. Terug van de schorsing. Daar is Van Dijk, daar is de kopbal. Mamedov, Mamedov. En ja, Groningen vraagt alweer om een penalty. Nou, het valt mee. Die komt er in ieder geval niet na dit duel. Achterin ligt kom nog het schot van Groningen. Van Agiloren gaat een meter over de kruising. Allemaal in die extra tijd. Nog een dikke anderhalve minuut als Björn Kuipers nu maar even gaat kijken. Hoe het staat volgens mij met Christian Koem. Ja, hij is het. Hij is ten val gekomen nadat Groningen dus weer druk zette. Mamedov verdient terecht. Geen penalty zie komt op mijn monitor in mijn oog. Maar wat een wedstrijd. Wat een heerlijke partij voetbal vanmiddag. En die gaat zo te zien nog wel eventjes duren. Want dit kost ook weer tellen die erbij opgeteld zullen worden door Kuipers. Maar het doet allemaal niet lang meer. In de reguliere speeltijd en ook niet in de extra tijd die er is bijgekomen is. Die drie minuten. Trap gezien van de doelman van Coutinho. Gien niet vrij uit bij misschien wel drie treffers. Zodat het wel zo vast in die fase Ado heel makkelijk druk kon zetten. Tadic aan de linkerkant zoekt de vlag. Visser moet verdedigen. Tadic halverwege de helft van Ado Den Haag. Geeft een voorzet. Van Dijk kan niet koppen. Torenstra dan. De man die er drie maakte afgelopen donderdagavond... Maar die geen schim is van de speler die hij toen was. Ik heb hem eigenlijk nauwelijks zien voorbij komen in deze wedstrijd. Van Loo heeft de bal gekregen. Maar dat is er één. Er zijn er twee in het spel. Er is er ook nog één daar achterin bij Den Haag. Bij Van Loo's collega Coutinho. En die mag een vrije trap gaan nemen. Een half minuutje nog van die drie, drie minuten extra tijd. ...die er dus door Kuipers bijgeteld zijn. Coutinho met de trap vanaf het Haagse strafsomgebied... ...richting Wesley van Hoek... ...die te snel is gaan tijdrekken kun je achteraf zeggen. Nu wel er langs, richting achterlijn. Wie is er voor? Nou, Torenstra op het bovenlijf... ...zegt Kuipers in het strafsomgebied van Groningen van Krankvist. Immers en Torenstra zijn er als de kippen bij om een penalty te eisen... ...maar ik kon dat moeilijk zien, want Krankvist staat hier met zijn rug naartoe. Ik kon moeilijk zien of hij de bal op de arm kreeg. Ik denk het eerlijk gezegd van niet... En dus rest er een ingooi voor Adel Den Haag aan de overkant van het veld. Die drie minuten zijn voorbij, maar het lag dus even stil. En er komen nog wat tellen extra bij in deze wedstrijd. zometeen verlengen, tenzij het nu alsnog fout gaat voor Groningen. Verhoek neemt de ingooi, doet dat ver. Boelikin is er trouwens al een tijdje uit. Wat kreeg hij nog een paar dikke kansen om het pleit voortijdig te beslissen. Dat lukte niet. Het is 5-1. We gaan verlengen in de eurobord. Wie had dat van tevoren gedacht? 5-1 in Den Haag, 5-1 in Groningen. We gaan naar Geleen voor de tweede wedstrijd tussen de Lions en Volendam. Handbal betekent dat. Maar Richard, gisteren was het natuurlijk ook de vrouwenfinale. Hoe is dat allemaal afgelopen? Ja, dat was een vrij bijzondere avond in Overijssel in uh, het Zalland. Daar werd Dalfsen voor het eerst in de historie van de club kampioen van Nederland. Van een dorpsclub in... Uh... Overijssel is die club eigenlijk heel professioneel in vijf jaar tijd opgebouwd. En opgeklommen van de hoofdklasse naar de top van de eredivisie. Het was het hele seizoen een boeiend gevecht met VOC Amsterdam. Die de afgelopen drie jaar kampioen is geworden van Nederland. Een behoorlijk spannende wedstrijd nog gisteravond in Dalfsen tegen SEW. Dat al vol ging voor de overwinning. 13-15 achter bij rust. En uiteindelijk in de tweede helft ging het lopen bij Dalfsen. En werd er gewonnen met 29-25. Geweldige sfeer, uitzinnig publiek. En dat is ook vanmiddag hier in Geleen Geleenweer... Het... In dit geval bij de tweede finale wedstrijd van de mannen tussen Volendam en Limburg Lions. De eerste duel eindigde vorige week in Volendam in 30-24 in het voordeel van Volendam. En dat is ook dit duel weer oppermachtig. 18 minuten hebben we inmiddels op de klok in Glaanerbroek in Geleen en Volendam leidt met 9 tegen 6. De beginfase was van Groot en grote klasse van Volendam. Want al na 10 minuten stond de ploeg van Martin Fleim voor met 1 tegen 6. Daarna kwam Lions toch wat terug. Dat nog één kans heeft dus om de spanning weer terug te brengen. Anders wordt Volendam vanmiddag hier in Zuid-Limburg voor de vijfde keer in de historie van de club kampioen van Nederland. Volendam dat dus duidelijk beter speelt dan Lions in de eerste helft tot nu toe. Boy van Limbeek nu op middenopbouw geeft de bal aan Jasper Snijders. Volendam dat gevarieerd aanvalspel speelt met een uitstekende verdediging ook vandaag weer. En dan wordt er gescoord door Boy van Limbeek. Weer een doelpunt voor Volendam. En zo gaat het niet zo goed met Lions. En wel... Met de regerend kampioen Limburg Lions. Keer even terug naar gisteravond. Manchester kon Barcelona een kwartiertje bijhouden ongeveer. En daarna won Barcelona op mooie, prachtige, overtuigende wijze. Dus de Champions League 3-1 werd het uiteindelijk. Dat zorgt natuurlijk ook voor een blije coach, een blije Pep Guardiola. We hebben beaten one of the best teams of the world, the Manchester United. So, we zijn so proud for the victory, of course, but also for the way we have to spelen. And uh, we zijn so, so happy. Hij zei eh, niet alleen blij voor het resultaat, maar blij natuurlijk ook vooral met het vertoonde spel, de manier waarop we deze victorie tot stand hebben gebracht. En hopelijk blijft dit Barcelona nog lang in de herinnering van vele, vele voetbalfans. I dat in the next 10, 15, 20 years de people remind this, this, this team. En dat is the most emotional, emotional thing. Because now in Barcelona, bijvoorbeeld, remind the our generation, so we zijn so proud. Ja, hij zegt het, vooral dat het ook zo lang in de herinnering zullen blijven van de mensen. Misschien nog wel belangrijker dan het resultaat. En we zijn zo trots. En dan waren de geruchten een beetje door Johan Cruijff in de wereld geholpen... dat de finale de laatste klus zou zijn voor deze Guardiola. Maar hij gaat volgend jaar toch gewoon door hè, bij Barcelona? Ja, natuurlijk. Ik heb nog een jaar Of Misschien uh, maybe. de president dismiss me but maar ik denk het niet. Ja, hij zegt, uh, kijk, uh, ik ga gewoon door. Ik heb nog een, een jaar contract... Tenzij ik ontslagen word, zei hij natuurlijk. Maar daar gaan we even niet vanuit die Champions League finale. Dus het had zo mooi mooi kunnen zijn voor onze eigen Edwin van der Sar... de record internationals die zoveel titels won... en zijn vijfde Champions League finale speelde. Maar gisteren, ja, hij kreeg er toch gewoon drie om de oren. Na afloop kreeg de 40-jarige doelman bezoek van onze eigen Jack van Gelder. Edwin, het zit erop. Een gek gevoel ja. moet dat zijn. Ja, heel gek gevoel inderdaad. Dus, uh, ja, 90 minuten en dan is het over inderdaad. En, uh, ja, je had graag een ander gevoel uh, in, je, in je lijf willen hebben natuurlijk. Maar uh, het, uh, het mocht niet zo zijn. Jullie konden het niet bolwerken tegen deze ploeg? Nou, ik denk dat de eerste 20 minuten nog wel ging. Maar zeggen, wat, uh, misschien dat we daarna wat, wat gas terug moeten nemen. Uh, misschien wat, uh, wat, uh, wat meer in verdedigingsspelen, zal ik maar zeggen. En dan van daaruit uh, weer uh, breken bijvoorbeeld. En, en misschien whatever, 10, 15 minuten later dan weer wat met, met meer druk gaan zetten. Maar. Um, ja, ze zijn er gewoon heel goed, zijn ze. We gaan met 1-1 de rust in. Dan denk ik, you know, dat gaat je gas geven. Maar het, het lukt op een of andere manier niet meer. Ja, het kost natuurlijk een hoop kracht zo'n wedstrijd. En, uh... Zelfs de aanvallers moeten zoveel meestoren. Ja, maar ja, dat, uh... ik hoorde Gary Neville op, op Sky zeggen volgens mij. Hij zegt, uh, zo, zo scoren wij vaak doelpunt in, in de laatste tien minuten op Old Trafford. Als de, als de tegenstander moe is. Uh, heel erg, je hebt moet heen en weer moeten rennen van links naar rechts, naar voor en achter allemaal. En uh, ja, dat was uh, dat nu duidelijk was, dat, was dat bij ons inderdaad. Toen je voor de tweede helft het veld op kwam, toen realiseerde ik me pas voor het eerst... Dit zijn de laatste drie kwartier van Edwin van der Saar onder de lat. Wanneer heb jij voor het eerst het gevoel gehad... dit is de laatste keer dat? Nee, het, mm, denk misschien twee weken geleden, denk ik. Twee weken geleden. Voor de rest was het... Uh, ja, gewoon op de dingen die je, die je moest doen... inderdaad, om kampioen te worden. En uh, eigenlijk de laatste, laatste twee weken eigenlijk is dat uh, wel zo eigenlijk. Nu helemaal over en uit? Ja. Wat ga je doen? Nou ja, voor mij stond jij op mijn voicemail uh, volgens mij afgelopen week. Dus uh, om wat te bepraten met jou, dus... Uh, maar ik had nog geen zin om je terug te bellen. Um, dat is ook een zak ook. Ja, daarom. Nee, wat ga je doen? Ja, ik, uh, ik ben in Engeland begonnen met trainersopleiding. Uh, ik heb meer geschreven in, in Nederland voor, daarvoor. We uh, moeten even zien hoe we, dat, hoe we dat precies gaan oplossen. Uh, een beetje leven, denk ik. Hopelijk wat leuke dingen doen. Kom je naar Nederland terug? Uh, ik denk wel dat dat de bedoeling is, ja. Als analyticus bij de Champions League kunnen we bij deze gewoon afspreken. Nee, nee. <laughs> ik, uh, ik ga ze even lekker rustig, rustig bekijken. Ik heb, uh, ik heb 21 jaar in het, in het voetbalheeltje rondgelopen en natuurlijk dit is dit iets wat, wat je leuk vindt, anders doe je het niet zo, het niet zo lang. Maar ik denk dat het ook wel fijn is om, uh, om gewoon eens even je gedachten rustig, rustig neer te zetten en, uh, en kijken wat we gaan doen. En natuurlijk gaan we wat, wat voetbalwedstrijd bekijken, uh, misschien een keer een training geven met, met jeugd, uh, andere facetten van het leven. En, uh, weekendjes vrij, dat is ook wel eens een na de vakantie ga je me een keertje bellen? Ik beloof uh, ik het, ja. Dankjewel voor het kijken. Ja. Ja. Gezellig onder onsje tussen hoop Jack die... Gelder en Edwin van der Zaar. Ik hoop dat hij het nummer heeft. We gaan weer eens, uh, terug naar uh, de Euroborg in Groningen. Het zullen we toch weinigen hebben verwacht dat daar een verlenging uit zou komen. Ragnar Niemeijer. Blijkt me ook niet gezellig onder onsje, maar niet heus tussen Groningen en ADO. De gemoederen liepen hoog op. Het werd dus 5-1. We zijn net begonnen aan de tweede verlenging met een schot. Wat uit de kruising weggehaald moest worden door doelman van Low. Het schot was van Ado van Verhoek. De ploeg uit Den Haag neemt een corner. Bal kan worden verdedigd. En nu het strafsomgebied uitgekopt door Evans. Wel de bal opgepakt bij Den Haag. Dan is daar weer Evans en kan Sparf de bal naar buiten plaatsen. Maar er is een overtreding geconstateerd bij Koem. En nou, wie staat daar van Groningen? Het is een overtreding die gemaakt is door Ado Den Haag. Laat ik het daar maar op houden. Een vrije trappenmeter of vijf buiten het Groningse strafsomgebied voor Groningen. Sparve. Opent aan de linkerkant van het veld bij Stenman. Stenman de linksback die altijd die drang naar voren heeft. Die naar het buitenland gaat, naar Club Brugge. Omdat hij graag Europees voetbal wil spelen. Hij zei in het programma boekje, ik had gehoopt dat met Groningen vaker te doen. Nou het zou kunnen volgend seizoen als hij er dus niet meer bij is. De bal wordt ingespeeld door Andersson richting de as van het veld. Sparf, makkelijk immers kwijt. Sparf, Sparf. En die bal die gaat naar buiten, gaat uiteindelijk een meter of vijf naast. Het leek ietsje spannender hier vanaf hier dan dat het uiteindelijk was. Een schot van Groningen. We zitten inmiddels in minuut 95. En Coutinho legt de bal klaar. De doelman van Ado voor een keeperstrap. In de verlenging nadat het dus 5-1 in Den Haag werd. En nog maar een keer gezegd. Ook 5-1 hier vanmiddag in Groningen. Radio 1. Het NOS Journaal. Half drie, de hoofdpunt. Hier is Mark Visser. De Franse staatssecretaris Tron is opgestapt vanwege een seksschandaal. Hij zou twee jonge medewerksters seksueel hebben betast. De vrouwen beschuldigen hem ervan dat hij onder meer voetmassages gaf... waarbij hij niet alleen hun voeten aanraakte. Tron ontkent alle beschuldigingen... maar is onder druk van het schandaal toch afgetreden. In Syrië zijn de troepen van president Assad met tanks twee steden binnengevallen... waar veel tegenstanders van zijn regime zitten. De steden Rastan en Talbisee worden onder vuur genomen met artillerievuur. Het zijn berichten dat er zeker twee doden en veel gewonden zijn gevallen. Op Malta heeft een kleine meerderheid van de bevolking zich in een referendum uitgesproken... voor het recht op echtscheiding. Malta is samen met de Filipijnen het enige land ter wereld waar echtscheidingen verboden zijn. Bijna alle inwoners zijn streng katholiek.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 Verder is er een ongeluk gebeurd op de A35 van Almelo naar Enschede. Er staat daardoor tussen knooppunt Azelo en Borne-West 2 kilometer. Er ligt een auto in de sloot en daardoor is bij Borne-West de rechte rijstrook dicht. De spanning zit hem wel in Groningen. FC Groningen tegen ADO Den Haag. niet mee. Voorzet komt bij Groningen tot bij Talits en uh, tot bij Matafs. De bal kwam van Stenman, maar Matafs kan de bal niet behandelen. en Dus uh, schiet hij terug tot op het middenveld... waar Sparreval weer heeft overgenomen voor de thuisploeg. Die onvermoeibaar is. Paasje nu richting Matafs wordt gepakt door Coutinho... die er sneller bij is, de doelman van ADO Den Haag. Groningen heeft een thuisvoordeel... maar de ploeg heeft er ook bikkel en bikkelhard voor gewerkt. Zal vermoeid zijn, dat hoor je vaker... Iedereen in aanwezig in het stadion heeft kunnen zien hoeveel kracht Groningen in deze wedstrijd heeft gestopt. Hoeveel wilskracht ook. Enevolts ingevallen bij die 5-1 stand na 90 minuten. Hier en 0-0 ja, zou je kunnen zeggen in de verlenging. Maakt Ado er eentje, dan zal Groningen er twee moeten maken. Maar vooralsnog is één doelpunt beslissend als er dan tenminste niks bij komt. Wie hem ook maakt, het is Enevolts. Aan de rechterkant van het veld heeft afgespeeld naar Andersson. Opening aan de linkerkant bij Groningen is goed. Stentman, er zit nog altijd iets in het vat bij de ploeg van Pieter Huistra. Die vermoeid was, de kobbal gaat naast van Andersson. De hoogte van het 5-meter gebied. Ze zeiden vooraf: We zijn toch wel vermoeid. Het is niet te zien. Groningen gaat er nog altijd voor, maar het heeft doelpunten nodig. En die vallen er nog niet in de verlenging. 5-1 dus was het bij Groningen Den Haag, de eerste wedstrijd. 5-1 won ook Excelsior van Helmondsport, Ronald van der Geer. Gisteravond nog op Wembley. Kleine overgang op Woudenstein. Vanmiddag 5 <laughs> mensen ongeveer. Ja. Helmond Sport. Uh, maar deze 5-1-Ronald. Die staat wel als een huis. He. Dat kunnen we schriftelijk afdoen deze wedstrijd. He. Ja, het was een verschil. was in de eerste wedstrijd uh, afgelopen donderdag. In Helmond. Toch wel zodanig. Dat uh, toch Helmond Sport hier niet met het idee zal komen. Van, nou, we gaan er nog eens even een wedstrijd van maken. Je kunt het altijd proberen. En als ik de trainer zou zijn, Jurgen Streppel. Dan had ik die jongens nog even voor teletekst gezet. En die uh, uitslag laten zien van Groningen-Ado. Als laatste motivator. En op die manier dan maar beginnen. Nou, we zijn inmiddels begonnen. Aan de wedstrijd 0-0 is het na bijna 2,5 minuut. En de eerste discussiepunt is er al. Omdat uh, Finken werd weggestuurd door Van Steensel. Speler dus van uh, Excelsior. In het strafschopgebied gestuurd werd door Job van der Linden. Volgens mij was het een overtreding. Finken raakt ook geblesseerd. Maar Weggereef heeft uh, geen penalty gegeven. En dus is het nog 0-0. En heeft Helmond Sport het balbezit. Helmond Sport uh, met Job van der Linden voor Haastroep. Want die kreeg rood afgelopen donderdag. En is dus uh, geschorst. En bij Excelsior eigenlijk geen verrassingen in uh, de basis zelf Het zijn gewoon de mensen die het afgelopen week. Deden. Dus ook geen Geert Arend Roorda. Hij is te geblesseerd om aan deze wedstrijd te beginnen, überhaupt, om aan deze wedstrijd mee te doen. Ja, Excelsior heeft eigenlijk afgelopen donderdag al zo gevierd dat het in de eredivisie blijft. Heeft het op basis van het aantal punten en het vertoonde spel ook dik en dik verdiend. Nee, er is geen teken dat dit mis zou gaan vanmiddag. Maar ja, ik hoorde John van der Brom afgelopen donderdag toch ongeveer dezelfde woorden zeggen van nou, we hebben het wel binnen. We mogen niet te vroeg juichen. Nou ja, daar is het dus zo geëindigd. Althans, daar is het nog bezig. Nu is Excelsior in bal met Pella omdat een diepe bal van achteruit van Helmond Sport makkelijk onderschept kan worden door de Noeman van Excelsior. In de finale geen scorebord, maar ik denk een minuut of drie gespeeld. En de stand is dus 0-0. Dag 8 van de Open Franse tenniskampioenschap op Roland Garros. Met het Zwitserse zonder tussen Federer en Wawrinka. Marcella Mesker. Ja, ik uh, vertelde al dat Federer een uh, break voor stond. Hij brak uh, zijn landgenoot Favrinka in de vierde game, kwam op 3-1. En ja, dat betekende uiteindelijk ook een snelle setwinst met 6-3. Snel, omdat ja, we kennen Federer als een aanvallende speler. Maar ja, zoals hij dit jaar tennis stopt, greffel, het is 1-2-3 raak. Hij staat aan het net, hij serveert goed. Het zijn vooral korte rallies. Ja, en hij maakt ook uh, Stanislas uh, Favrinka uh, een hele moeilijke wedstrijd. Hij geeft uh, zijn landgenoot geen enkele kans. Dus de eerste set voor de Zwitser. Nu de openingsgame van de tweede set. Favrinka hier naar het net. Die moet dan een bal redden met zijn backhand volley. En daar komt een prachtige topspinlop over het hoofd van Favrinka. En die gaat weer ruimschoots binnen. Dus staat Federer alweer voor de tweede keer op juice. En moet Favrinka heel hard werken voor die openingsgame in de tweede set. Dus Federer tot nu toe duidelijk de bovenhand. Straks nog, ja in Frankrijk noemen ze het de wedstrijd van de dag. Want dan speelt een Fransman Richard Gasquet op het centekort tegen de man, de te kloppen man Novak Djokovic. Dus dat komt later vandaag nog op het centrekort. Ronald van Dam, alle flitspalen zijn uitgezet daar <laughs> in de straten van Monaco. Maar hoe gaat het er eigenlijk? Ja, oppassen voor de losliggende puddeksels. Uh, ja, hoe gaat het? Nou, er gebeurt wel het een en ander hoor. Uh, tot nu toe hebben we in de eerste vijf races maar liefst 318 pitstops gehad. Uh, en hier in, de, in deze fase van de Grand Prix nu ook al die eerste pitstops dus in Monaco. En het was chaos bij Red Bull. Ongelooflijk. Het team staat erom bekend hele goede pitstops af te kunnen leveren. Maar het leek wel alsof we eigenlijk Mark Webber verwachten En de banden voor de auto van Vettel stonden klaar. Toen moesten snel nog die andere banden erbij zoeken. Kortom, dat kostte Vettel heel veel tijd. En daarna Webber, die ook meteen binnenkwam, ook nog. Het zorgde wel voor dat Jensen Button met zijn McLaren... De leiding heeft overgenomen in de race. En die rijdt op superzacht rubber. En pakt de seconde per ronde ten opzichte van de nummer 2. Sebastian Vettel ligt nu al bijna 12 seconden voor. Alonso op de derde positie. En dan Massa nu vierde voor Maldonado. Die een hele goede race rijdt. Dus die Williams Scudor, Petrov. En dan Barrichello op de tiende plaats. En daarachter op, op de zevende plaats. Ik moet zeggen Kobayashi op de achte plaats. Webber teruggevallen naar de twaalfde positie. En de twee Mercedes van Rosberg en Michael Schumacher. Die liggen nu op de zeventiende en de achttiende positie. Ook zij zijn binnen geweest. Kortom, ik zei al, er gebeurt hier nogal wat in dit, ja, toch dit, dit, dit rare... Rare eentje in de bijt, om het zo maar te zeggen, in het Formule 1 spektakel. Een, een circuit waar je, zoals Nelson, Nelson Piquet ooit zei, van ja, het is net alsof je met een helikopter in je woonkamer gaat vliegen. Want je kunt eigenlijk nergens heen. En dat hebben die coureurs hier ook. Inhalen is lastig, al zagen we al twee hele mooie acties. Eén van Hamilton bij Michael Schumacher richting Sendevoet. En die van Massa ten opzichte van Nico Rosberg bij het zwembad. Die mocht er ook wezen. Het kan hier dus wel, maar het is lastig. Ja, Jensen Button uh, gaat hij hem zomaar winnen zoals hij dat ook deed in het jaar dat hij wereldkampioen werd. Hij heeft een cadeautje voor ons nog gekregen van een ...team van Red Bull Racing. Anders kan ik het niet formuleren. Gaan we weer eens even hockey, Eerste finale bij de vrouw tussen Lara en Den Bosch Gerard. Ja, er is uh, gespeeld uh, 35 minuten, maar de scheidszetter heeft nog niet afgeblazen. Dat betekent dat er dus wat uh, blessuretijd wordt opgeteld uh, bij die 35 minuten van de eerste helft. Den Bosch leidt nog steeds met uh, 0-1 in een wedstrijd die eigenlijk een beetje eenzijdig is geweest tot nu toe. Den Bosch vijf strafcorners liefst binnengehaald. Laren niet één. Den Bosch een geweldige kans, een minuut of drie, vier geleden. Sabine Mol helemaal alleen af op kiepster Joyce Sombroek van Laren. Maar ze kon uh, de kiepster van het uh, nationale team van Max Kaldas op dit moment eh, niet passeren. Het bleef dus 0-1 in het voordeel van Den Bosch. En nu is er dan wel afgefloten, is het rust. En heeft Laren eigenlijk een eerste helft gespeeld... met één echte grote kans van Kim Lammers. Zij kwam langs de keepster en pushte de bal in een leeg doel. In het zijnet helaas. Dat betekent dat er eh, geen doelpunt werd gegeven natuurlijk. En na 35 minuten is het 0-1 in het voordeel van de landskampioen. In het voordeel van Den Bosch, dankzij een treffer van Vera Vorstenbos. Groningen, ADO... De... Den haag Adewald met z'n moeten beginnen, hè. Misschien wel, maar uh, het staat wel gewoon met 5-1 achter. In die verlenging is het nog 0-0, om het maar zo te zeggen. minuut 104 het schot in de korte hoek bijna, maar de redding van Coutinho op de inzet van Tadic. En dan blijft de bal, omdat Coutinho hem los moet laten, maar er wel snel achteraan gaat, dan blijft de bal nog binnen ook. En voorkomt Coutinho hier in corner. Van FC Groningen dat nog altijd het beste van het spel heeft vind ik toch. Want de druk is groter van de ploeg van Pieter Huistraat, dan dat het het geval is van Adel Den Haag. De ploeg van John van der Brom. Maar hoe zal hij op die bank zitten als Andersson nu naar de grond toe gaat. En de scheidsrechter iets gezien heeft. Kuipers zegt tegen de Rijk kom jij maar hier vriend. Want ook jij verdient wel geel voor dit moment. Want erger dan dat zal het niet zijn. Inderdaad geel voor de Rijk en Ami en Verhoek. En ook Piquet met rood, zij werden eerder al opgenomen in het boekje van Björn Kuipers. Een vrije trap dus voor Groningen in de as van het veld. Iemand zei voor de wedstrijd, ja wie zou het nou het meeste verdienen? Groningen dat hier aan een goal tegen PSV op de laatste officiële speeldag genoeg had gehad. Dan was die proef vierde geweest. Of ADO, dat vond bij PSV, bij Ajax. Het toch de sensatie was met aanvallend voetbal van dit seizoen. Niets over te zeggen, het zal beslist worden vanmiddag. En daar gaat Krankwist naar de grond in een duel met de Rijk. Maar Krankvist hangt wel erg aan tegen de aanvoerder van Adel Den Haag. En dus zegt Kuipers terecht dat daar niet zo heel veel aan de hand is. Coutinho heeft de bal gepakt. Gaat hem ongetwijfeld nu klaarleggen op zijn 5 meter lijn voor een keeperstrap. Dat is wat hij doet. We zitten bijna aan het, ver, aan het einde van die eerste verlenging. Want minuut 105 staat op het scorebord. Je ziet natuurlijk vaak... Dat dit soort wedstrijden uiteindelijk eindigen in strafschoppen, Wat ik persoonlijk dan wel erg spannend vind altijd. Maar er zullen een hoop mensen hier vanmiddag in de Euroborg toch anders over denken. Ook zij vermoedelijk die niet gekomen zijn. Want er zijn nog wel wat lege plekken als ze hadden geweten dat het 5-1 zou worden. En 0-0 na de eerste verlenging waren er vermoedelijk nog wat meer mensen geweest. De eerste verlenging dus voorbij. De tweede zometeen aanstaande in de Groningse Euroborg. Limburg Lions tegen Volendam. Handbal dus, Richard van der Made. Ruim een minuut nog en een klein beetje 1-15 11, in het voordeel van Volendam in deze tweede finale wedstrijd om het landskampioenschap. Volendam dat een dreun uitdeelde aan Lions hier in Geleen in de eerste tien minuten kreeg het publiek stil. Stond voor met 1 tegen 6. Daarna is Lions nog teruggekomen. Het sloop dichterbij tot een verschil van 2 en nu weer een verschil van 4 op het bord. Volendam dat... Uh... Een fantastische schutter heeft in de opbouwrij op links Jasper Adams. Hij komt hier vandaan uit Zuid-Limburg. Was vooral in de eerste wedstrijd uitstekend op schot met tien doelpunten. Nu wat minder, maar Volendam heeft ook op andere posities spelers die makkelijk kunnen scoren. Zoals, uh... Joey Duin zoals Jasper Snijders, Boy van Limbeek en zij maken tot nu toe de meeste doelpunten in dit levendige duel. Volle bak in Geleen met ongeveer 2000 toeschouwers. En Lions dat speelt dus in de laatste minuut nu van de eerste helft en is teruggekomen in deze wedstrijd. En dat betekent dat we straks in de tweede helft de komende 30 minuten nog vol op spanning kunnen krijgen. Excelsior Helmond Sport, wat er natuurlijk niet meer echt een wedstrijd van wil maken, Roland van der Veer. Nou ja, Helmond Sport maakt wel een doelpunt. En uh, dus uh, de, wat zijn het, 400 meegereisde Helmond supporters uh, vieren toch een klein feestje. Hadden ook de kaart al gekocht en uh, konden daar niet meer vanaf. Dus zijn dan uiteindelijk toch maar in de bus gestapt. En zien Ilja van Leerdam, de aanvoerder van uh, Helmond Sport en de middenvelder ook, een doelpunt maken. Vanaf de rand van de 16 meter, het was een heel aardige aanval van Helmond Sport over een schijf of vijf. Uiteindelijk aan de rechterkant gekomen, laag voorzet en uh, dan wordt die bal toch niet heel goed verdedigd door Excelsior. En net iets buiten het schasomgebied staat Ilja van Leerdam. En met een bekeken schot gaat de bal langs Pellaat. En zo staat Helmond Sport hier dan toch in deze wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Natuurlijk moet er nog heel veel gebeuren. Maar laten we het positief houden. En heeft Helmond Sport de eerste stap gezet. Maar het is pas 1-0. En dan moet er 5-1 worden weggewerkt.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 De lazy schoon. Groningen, Ado, Den Haag gaan wij af op strafschoppenrachter. Vaak zie je dat wel bij dit soort wedstrijden, volgens mij. We zitten in minuut 110. Een minuut of 10, dus nog te gaan in de extra tijd. 5-1, daar, 5-1. Hier geen goals in de verlenging nog. Tafs, wat kreeg hij een grote kans, een meter of zes voor het doel. Een vrije schotkans voor de man die al twee keer scoorde, één keer uit een penalty in deze wedstrijd. Maar eh, het enige excuus wat er was, was dat hij eh, de bal wat onverwacht opeens voor zijn voeten vond, uit moest halen. Maar dat rechtaf deed op Coutinho de beste kans van de afgelopen zoveel minuten in deze wedstrijd. Terwijl Groningen de bal rustig kan terugspelen op doelman Van Lo, die de plek dus innam van Luciano, die faalde in Den Haag. Wel vaker fouten maakt in Groningen dit seizoen. En die vervangers die hebben het vandaag echt uitstekend gedaan. Op basis van vanmiddag zeg je Groningen verdient het aan de andere kant. Als je donderdag er met 5-1 afgaat. Ja, wat is dat dan nog waard? De feit is wel, terwijl Groningen die bal nog altijd achterin heeft. Dat mensen als Verhoek en Torenstra. Die nog altijd jong is natuurlijk. Maar ook Immers het vandaag niet hebben kunnen waarmaken. Geldt ook voor Boelikin die er al heel lang uit is. Talic kan een voorzet gaan geven. Talic, maar taf. Nee, de bal gaat over hem heen. Sparraf, wat pakt heel veel ballen af. Sparraf wil schieten. Agilore en Immers lopen hem in de weg. Agilore is zijn ploeggenoot. Immers glijdt naar de bal. Spannend toch eerder. Stenman dan houdt het overzicht. Die is goed hoor vandaag. Net als Krankwist trouwens. Tadic aan de zijkant veroverd. Een ingooi denk ik via de benen van Ami. Ja, een ingooi. Geen corner. En de ingooi snel genomen. Daar aan de zijkant door Tadic. Richting Stenman. Terug naar Tadic. Zoeken naar de linker. De gouden linker van Tadic. Wat was hij vaak belangrijk. Daar wordt gekopt. Maar de bal gaat over het doel heen. De poging van uh, Petter Andersson gaat wel een meter of twee over het doel heen. Goed een paar minuten geleden ook voor een schot van uh, Tadic. 2,5 meter wel over de goal vanuit de as van het veld. Van wat buiten het strafschopgebied uh, geschoten. De wedstrijd ligt stil omdat Ami last heeft van van Kramp. Wordt doorheen van zijn ploeggenoten Kevin Visser in dit geval overend geholpen. Terwijl de mensen zitten te duimen draaien. Te duimen ook voor Groningse succes. Groningen onder Ron Jans een keer mocht spelen tegen partizan Belgrado Om de groepfase van de UEFA Cup toe nog te halen. Lukte niet na een gemiste penalty van volgens mij een van de broertjes Cornelis en Jury hier. En ook een keer tegen Fiorentina, even later, twee jaar later of zo, lukte het ook niet. En nu weer een kans voor Groningen om Europa in te gaan. Stenman heeft de ruimte, Groningen is onvermoeibaar vanmiddag. En Den Haag heeft maar geen antwoord op die bek die steeds maar komt. Mamedov duikt in het gat op de punt van het strafstomgebied. Verdedigen dan met de Rijk en die mist in eerste instantie de bal. Raakt in tweede instantie de man, Mamedov, en dus mag iets daar. Op die voor hem interessante plek een vrije trap gaan nemen. Groningen dringt aan en dringt aan in deze wedstrijd. We zitten in minuut 112. Nog acht minuten te gaan tot aan de penalties. Na twee keer die 5-1. Is Excelsior geschrokken van die snelle achterstand tegen Helmond Sport. Ronald van der Geer. Langzaam maar zeker komt het besef bij de Kralingers wel... dat er toch gewoon gas gegeven moet worden tegen Helmond Sport. En dat die 5-1 er niet voor zorgt dat je op je lauweren kunt rusten. Dat heeft Alex Pastoor al een paar keer aangegeven. Het is 1-0 geworden na een minuut of zes spelen door Ilya van Leerdam. Ja, en Excelsior probeert het wel. Maar ik moet zeggen dat de onbevangenheid waarmee Helmond Sport aan deze wedstrijd begonnen is... wel bevalt. Het is natuurlijk verlost eigenlijk van alle zorgen. Het begint hier en speelt prima combinatievoetbal. voorbeeld daarvan uiteindelijk een doelpunt dus opleverend in de persoon van Ilja van Leerdam. Ja, en Excelsior. Pastoor heeft het dus al een paar keer aangegeven. Gewoon je eigen spel blijven spelen. Je vol ervoor gaan. Want je, je moet toch even ervoor zorgen dat Helmond Sport hier geen drie doelpunten maakt. Die je nog een benauwde middag krijgt. Zegelaar mag nu een vrije trap nemen namens Excelsior. Vanaf de rechterkant van het veld. Bal komt niet bij het strafstopgebied. Maar kan ook geen balbezit opleveren uiteindelijk voor Helmond Sport. Omdat er slecht verdedigd wordt. Het was een vrije trap van Zegelaar eerder in deze wedstrijd. Een minuutje of wat geleden. Die voor gevaar zorgde. Want toen kwam Van Steensel ineens vrij voor Robert van Westroop. De keeper van Helmutsport Sport, die als een kat naar de hoek moest op die inzet van dichtbij van de verdediger van de Kralingers. Dus we spelen wat zal het zijn, want het scorebord laat ons wat in de steek. Een minuut of twintig en Helmutsport Sport dus op een 1-0 voorsprong door dat doelpunt van Ilja van Leren. Gaan we in aan het hockey Laren den Bos. Laren doet al een jaar of honderd aan die playoffs mee Gerard, maar het wil nooit lukken. En vandaag ook weer niet, want we zitten inmiddels in de tweede helft. Nog geen twee minuten gespeeld, maar het is al wel 0-2 in het voordeel van de bezoekers. In het voordeel van de landskampioen natuurlijk. Maar Go van Geffen, zij scoorde nadat de bal via een kluts helemaal rechts vrij in de cirkel kwam. En de kiepser van Lare Sombroek al aan de andere kant in de korte hoek lag. Kon van Geffen hem in de, in de haar, voor haar dan korte hoek nu ineens erin duwen. En dat betekent dat Den Bos al heel snel na de rust de zaken rechtgezet heeft... De vele kansen die ze in de eerste helft hebben gekregen niet hebben benut. Vijf strafcorners hebben moeten laten lopen. En een aantal mooie mogelijkheden, onder andere Sabine Mol. Wat een kans, zeg, was dat. Die leverde niks op. Behalve dan dat ene doelpunt van Vera Vorstenbos voor de rust. En nu Margot van Geffen na de rust is het inmiddels 0-2. Gaan we weer naar het voetballen. Groningen, Ado, Den Haag, racht naar de tijd. Tikt en tikt. Dik vijf minuutjes nog tot aan de strafschoppen. Piqué en uh, die is eraf gestuurd. Dus ze staan met z'n tienen bij Ado. Wel een corner. Immers en bijna te rijk die vrij staat op een meter van de goal. Maar hij ziet de bal achter zich landen. De Belgische aanvoerder van Ado. En dus gaat die corner over de achterlijn. Die bal was trouwens niet zo handig weggegeven. 5-1 dus. 0-0 in de verlenging. Voor alle duidelijkheid nog maar een keer. Die bal was niet zo handig behandeld door Agilore. Die met niets en niemand in de buurt aan voorzet van Visser een corner gaf, Maar dat is nu vergeten als krankvist. De helft opgaat van Den Haag. De team dus van Ado naar het wegsturen van Piqué. Adjilor in de as van het veld. Durft hij te schieten? Nee, de Afrikaan durft dat niet. Geeft dan van Andersson. Staat twee meter naast hem. Adjilor nog altijd in de as van het veld. Stenman. Ja, hij heeft de ruimte aan de linkerkant. Alle tijd een ruimte voor een voorzet. Balkets terug en daar is de inzet. Die wordt gepakt door de doelman van Den Haag. Dat is prima gedaan op de inzet van Enevols die Scherp was op dat moment. Maar toch de bal er tot zijn grote verbijstering niet in ziet gaan. 5-1-5-1-0-0 dus uiteindelijk in de verlenging. Een 4,5 minuut nog op de teller. Gaan we even tennissen in Parijs? Roland Garros, Marcelo Mesker. Ja, ik kijk naar een uh, Roger Federer in bloedvorm. En wat is dat dan mooi? Ik heb hem daar van de week uh, vanaf de perstribune uh, heel dichtbij mogen aanschouwen. En als je ziet met welk tempo die speelt, hoe dicht hij op de lijnen speelt... hoe zijn service loopt en hoe die staat te genieten. Het is ook in deze wedstrijd tegen Favrinka. Het is één man die eigenlijk dicteert. 6-3-4-1 staat het nu voor Roger Federer. En Favrinka begint nu meer fouten te maken. is een beetje paniekrig. Ja, Wat moet hij beginnen tegen zijn? een landgenoot die in deze vorm steekt. Ze speelden trouwens dit jaar bij de Australian Open tegenover elkaar. Dat was de kwartfinale. En toen was Vavrinka ook in goede doen. En uh, iedereen dacht, nou, dat wordt een spannende partij. Dat kan niet. Federer wel eens heel moeilijk gaan maken. Nou, Vavrinka kreeg zeven games. Het lijkt nu ook deze kant op te gaan. Federer, ja, 6-3, 4-1 staat hij voor. Hij serveert, dus hij is heel hard op weg naar 5-1. Het is 1,5 Federer tot nu toe op het centenkort. Gaan we weer terwijl vele Haakse verslaggevers hun hart vasthouden naar Groningen en de achter 3,5 minuten op de klok en uh, 2 keer 5 1 gezien. 0-0 in die verlenging. Tadic aan de linkerkant, wat corners gezien. Stenman bijna zeker. Tadic zet voor, maar op het hoofd van Koen. Bal komt bij Sparv. En dan is de tijdverdediger van Safleviet. Wel tot bij Mamedov in de as van het veld. Ruimte aan de rechterkant bij Enevoltsen. Krijgt de bal, staat 15, 20 meter over de middenlijn heen. Mamedov krijgt hem terug, maar kan de bal niet behandelen. En dan is daar de doelman van Adel Den Haag, Coutinho. Pakt de bal op met Matafs in de buurt. We zitten echt in de dying seconds. En misschien is het dan wel terecht als zometeen penalties... maar moeten beslissen wie er naar die voorronde van de voorronde van de Europa League gaat. De trap van de keeper komt bij Groningen op de helft terecht. Loopt over de zijlijn ingooi voor de thuisploeg. Krankvist staat in de belangstelling van een club uit Turkije. Galatasaray. nadat Vener Bacci al kwam in de winterstop. En al die spelers die bij Groningen gaan vertrekken... hoort Mataf daar ook bij eens de vraag... zullen de Groningen toch met een goed gevoel willen achterlaten... In bij Groningen wordt onderschept op het middenveld. Bal bij de doelman van Groningen die goed zijn strafschopgebied uitkomt. Hier zitten we in de verlenging. Ronald, bij jou. Een doelpunt van Mark Huscher namens Sport En dan is het 2-0 aanval die begint in de as van het veld. Uiteindelijk aan de linkerkant terecht komt. Ja, geen monitor vandaag. Dus ik kan ook het gelijk van Wegereef niet bewijzen. Maar die bal wordt uiteindelijk ingeschoten door Mark Huscher. In de korte hoek gepakt door Nico Pellatz. Maar ja, het leek er wel op dat die bal even via zijn hand achter de lijn was. En dat hij hem razendsnel terughaalde. De grensrechter stond op één lijn. En gaf direct aan Wegereven aan. Die bal is over de lijn geweest. Keur dat doelpunt maar goed. En dan gaat er dus toch nog wat gebeuren vanmiddag hier op Woudenstein. Want Mark Husser brengt Helmond Sport in deze wedstrijd op een 2-0 voorsprong. Eerste wedstrijd 5-1. Dit is het tweede stapje richting misschien wel spanning vanmiddag op Woudenstein. En dat is te wijten aan de wat slappe inzet van Excelsior. 2-0 dus door Mark Husser. Terug weer naar de absolute spanning in Groningen. 1 minuut 40 nog in die verlenging dus in Groningen. Nog geen doelpunten gezien in de verlenging. Eentje aan beide kanten is nu genoeg. Als hij erin gaat bij Groningen is het voorbij. Dat lijkt me toch logisch als het zo bij is bij Adel Den Haag zal dat ook gelden. Groningen heeft de bal. Groningen blijft maar komen. Blijft maar aandringen. Het is onvoorstelbaar hoeveel energie de ploeg in deze laatste wedstrijd van het seizoen heeft. Voorzet Stenman. Maar taps bijna. Voltsen er niet aan. Dan de bal teruggelegd. Voltsen wil hij schieten. Ja, wil hij allemaal wel. Maar daar is Coutinho en als Agilore dan naar de grond gaat in een duel... wil het publiek achter de goal. De fanatieke aanhang van Groningen nog wel een strafschop. Maar dat hebben we al zo vaak gezien vanmiddag. Dat zou niet terecht geweest zijn. Coutinho met een trap die vooral heel hoog gaat en wordt onderschept door Sparv in de middencirkel. Tadić, hij gaat een keer goed vallen voor Groningen. Het gaat nog gebeuren volgens mij, bijna Matafs. En Matafs en Andersson kunnen het uiteindelijk niet... met een afstand van een meter of vijf nog tot, maar, tot aan de goal. Stenman inmiddels ter hoogte van de middenlijn... als Krankvist de bal heeft opgevangen en hem terugkrijgt van Stenman. Dan gaat Tadic aan de wandel, Stenman aan de linkerkant... maar staat niet diep genoeg, kan de voorzet niet geven. Krijgt uiteindelijk toch de bal van Tadic... die de eigen actie niet wil maken. Voorzet met rechts van Stenman... Dat is niet zijn beste been en de bal gaat voorbij. Het doel van Coutinho loopt over de achterlijn heen. 20 seconden nog tot aan het einde van dit duel. En Ado ligt op zijn rug met die tien man na het wegsturen van Piqué. Die een zekere treffer van uh, Matafse voorkwam op de doellijn. Matafse uiteindelijk met uh, de strafschop. Alsnog gerechtigheid en 5-1 in deze wedstrijd naar die 5-1 in Den Haag. Iedereen dacht al, en je proefde dat ook een beetje in de commentaren. Het is wel klaar, zeker naar die 5-1, maar dat bleek dus niet het geval. Al in de middencirkel, immers kop nog een keer. Het fluitsignaal van Kuipers klinkt, het is afgelopen. We gaan strafstoppen nemen voor het voorronde Europa League ticket... voor volgend seizoen tussen Groningen en Nado Gaan we nog even naar Ronald van der Geer. Want ja, Excelsior moet toch een beetje gaan oppassen. Ja, we krijgen misschien wel een herhaling van datgene wat er in, in Groningen gebeurt deze middag. Want Excelsior begon zo gemakkelijk, heeft lekker feest gevierd afgelopen week in, in Helmond. En gedacht, nou ja, dat maken we thuis dan wel even af. Dan is dit natuurlijk een dikke streep door de rekening van de Delftal van Alex Pastoor. En toch echt aan zichzelf te wijten. Want Helmond Sport speelt onbevangen. Laat lekker de bal rondgaan en maakt eigenlijk weinig fouten. Ja, dan sta je toch ineens met 2-0 voor tegen Excelsior. Dat toch net, dat gaatje extra niet. Kan geven nu een kopbal van Fernandez. En een goede redding van Westrop van dichtbij. De voorzet van Zegelaar. Wederom hij met een assist voor een kans van Excelsior. komt in het strafschopgebied. Daar waar van Westrop blijft staan. Dan komt Fernandez wel op een meter of twee tot koppen. Maar weer is van Westrop als een haas in die hoek om die bal eruit te ranselen. levert uiteindelijk alleen een corner op voor de Kralingers, die Ryan Kolwijk, de aanvoerder, zometeen zal gaan nemen. En nou, daar gaan we dan eventjes op wachten. We spelen hier inmiddels nou bijna een half uur op Woudenstein. En het is toch verrassend dat Helmond Sport 2-0 voor staat tegen Excelsior. En door de verrassende 5-1 Groningen thuis tegen Den Haag en die eerdere uitslag gaan ze daar zo direct strafschoppen nemen. Wij gaan er even uit voor het nieuws van drie uur. Ik hoop dat u de spanning aan kan thuis. We zijn meteen daarna terug, ik denk, met Groningen tegen Ado Den Haag. Wonderlijke, ware verhalen rond één thema. in plots. Wanneer, wanneer, wanneer ga je eruit zenden dan? Nou, ik ben nu allemaal dingen aan het opnemen samen met anderen en zondag wordt dat uitgezonden. Hoe laat dan? Op kwart over zes, op Radio 1. S'morgens? S'avonds. Oh, s'avonds. Op oh. oh. kwart over één. Nee, kwart over zes. Straks om kwart over zes. Plots. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 en van het Leidseplein naar het Witte Huis. Hoe een komiek uit Amsterdam bij Obama aanschuift. In Karo Brandpunt, vanavond om kwart over tien op Nederland 2. Dit is Radio 1.